De oppositie in de Tweede Kamer is kritisch op Marjolein Faber. Zij wordt waarschijnlijk de nieuwe minister van asiel en migratie. In een hoorzitting in de Tweede Kamer zei ze dat ze nu toch afstand neemt van de term omvolking. Ik realiseer me dat de woorden omvolking en de omvolkingstheorie een bewust planmatig beleid om de bevolking om te vormen of te vervangen onjuist en ongewenst is. En bovendien een verschrikkelijke connotatie naar het verleden en het nazisme met zich meebrengt. Ik heb geen enkele moeite daar volledig afstand van te nemen. En dat doe ik dus ook nu. Want zo bedoelde ik het niet... Kamerleden van onder meer D66, Partij van de Dieren, GroenLinks, PvdA de en DENK uit de kritiek. Zij denken dat Faber nu alleen afstand neemt van het woord, maar niet van haar ideeën erover. De term omvolking is een racistische complottheorie. Die draait om het idee dat er een soort plan van hoger af is om witte westerse cultuur te laten verdringen door immigranten en mensen van kleur. Een man van 25 dacht de politie in Breda gisteravond te slim af te zijn. De man moest mee naar het politiebureau omdat hij te veel drugs op had. Ook had hij meerdere mobieltjes en een boel cash op zak. Op het politiebureau had de man een verrassing voor de agenten. Hij had namelijk een aantal ponypacks verstopt bij zijn piemol. Op Insta schrijft de politie dat als je kook gebruikt... je maar beter kan opletten waar je je neus stopt. En over een uurtje wordt er weer afgetrapt op het EK. Dan neemt Italië het op tegen Kroatië en staat Albanië tegenover Spanje. Ondanks dat Oranje niet speelt vanavond... kan het zomaar zo zijn dat we vanavond al doorgaan naar de achtste finales. Mijn sportcollega Thierry Boon legt uit hoe dat zit. Zonder te spelen kan Oranje zich vanavond al plaatsen voor de volgende ronde. Dat gebeurt wanneer Albanië niet van Spanje wint. En die kans is best wel groot eerlijk gezegd. En dat betekent namelijk dat Nederland sowieso al bij de beste nummers drie hoort... en daarmee zeker is van de knock-out fase. En morgenavond om 9 uur speelt Nederland tegen Oostenrijk. Dan nog het weer. Het is lekker zonnig. Alleen in het binnenland wat stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 25 en 27 graden. Vanavond lossen de wolken op. En daarna krijgen we een heldere nacht. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file in de regio Noord-Holland. En die staat op de A22 Vels richting Beverwijk. Voor Beverwijk staat 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Ja,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 weken geleden ook uh, nog een keer laten horen deze van Alaska en The Prophet. Uh, dit hadden ze op een gegeven moment bedacht in, uh, in 2015 toen ze het uitbrachten. Het moet toch iets anders zijn als het eerste album. En toen hadden ze een beetje Enrio Morricone er een beetje nou dat hoor je er heel duidelijk in terug in uh, The Prophet. En uh, dat hadden ze er een beetje in uh, gebracht. En ja, uh, het was zo meer een beetje de country kant uh, uh, zat er een beetje in. Alles zat er eigenlijk in. Uh, Daarmee zijn wij aangekomen in uur nummer 3 van deze Alternative Event. We gaan straks natuurlijk nog het laatste blokje meemaken van eh, niemand minder dan Niels Buis, die eh, hier in de studio is. Maar we hebben natuurlijk ook muziek uit eigen dorp. Jazeker. En dat is. Deze Wendy Moore en het nummer dat heet Hell on Earth. was just keeps me up at night, up at night. It's been weeks but I'm still terrified. on nice. us. Tijd was het een beetje rustig rondom Noah Jess. Maar sinds hij onder Sinner zijn werk aan het uitbrengen is, gaat het toch redelijk snel met alles. Hij heeft inmiddels al drie singles uitgebracht. Deze ook, want die komt morgen uit, en die mogen we dus vanavond al laten horen. Sinner met borderline. En dat handelt nou toch een beetje over de wereld zoals hij die nu tegenaan kijkt. En daar is hij nogal erg ontstemd over, maar wie niet. Denk ik dan. En uh, hij heeft ook uh, gezegd... Uh, om in ieder geval zijn steentje... voor een betere wereld aan bij te dragen. Alle inkomsten... van de, van de streams... die hij ontvangt van het werk... wat hij uh, op dit moment uitbrengt. Uh, en zeker van deze borderline. Die gaat allemaal naar goede doelen. Dus, uh, en dat is een nobel streven. Denk ik dan. Maar goed. Uh, we gaan uh, nu weer even over... tot de orde van de dag. En dat is dat er iemand staat... Klaarstaat en dat is nieuwsbuis. En hij laat nog twee nummers horen en de eerste van dit laatste blokje van twee heet Icarus. The things are a bit too far.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 You jump too high too soon Or the greed that it cost you It comes every day I not one just like you Now every other dawn I see it trudging down the boulevard Another soul surge And nothing It's all over the news. What oh, is many like you? You jump too high, too soon, or oh, the greed that it costs you. It currents every day, and I don't want just like you.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 Whatever it takes to let it come off You drown out the void at times Or oh, you wonder if things ever went right at all on life pondering minor changes It's fake fun when you're always wasted You're laughing out loud, it's aching It's fake fun when you're always wasted Sleeping close to the light to cope with the fear, the shivers, the cold sweat, your voice trembling. Don't sleep much at all because of this thing. I can't tell it to stop, it's always there. A life pondering, minor changes. It's fake fun when you're always wasted. You're laughing. song to be sung From here to the next and on From this afternoon till dawn Oh, home me What it was when you were young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 Cause it's a test I won have control over anything I was zij onderdeel van Nieuwe Oogst en toen speelde ze samen met Lea Rij. Tenminste, niet samen, maar ze zaten samen in het programma eigenlijk en Jente Charlotte mocht beginnen en Lea Rij was dan de tweede van die avond Nieuwe Oogst in het patronaat. Georganiseerd mede door iemand die de projectleider was van de Rob akda destijds. Nanne Heilig, die is verantwoordelijk voor die, die avonden. En wellicht dat er ook in het komende seizoen een paar van die avonden voorbij mogen komen. De laatste editie was met hiphoppers Nautilist en Rens hier en Almeunkel. En met die laatste zijn we bezig om ze hier naar de studio te krijgen. Dan nu aandacht voor een finaliste van de, zonne, de Zonneprijs in Paradiso... ...die eerder deze maand is, uh, heeft uh, plaatsgevonden. Ik geloof 6 juni, daar was uh, toen de finale. En Linde was één van de finalisten. En het grappige ook daar weer van, want er zit ook nog wel een klein verhaal aan vast... ...ga je zoeken op het internet, kom ik een Facebook-profiel tegen van haar... Uh, ...van uh, Linde Torenvliet, zoals zij voluit heet. En wat blijkt, er zit iemand op die uh, binnen uh, mijn kennissenkring... ...en dat is ook nog familie van me, dat, uh, dat is een volle nicht uh, van mij... En uh, ja, die twee hebben bij elkaar in de klas gezeten. Dus ja, dan, uh, dan wordt, het een, uh, wordt het al uh, bij aanvang al een heel prettig uh, verhaal. Maar goed, het gaat over haar nieuwe single die morgen gaat uh, verschijnen. En bovendien op 25 juni, dat is komende dinsdag, treedt ze op in Sinetol. Linde met uh, haar het gesprek over de single Sunflowers. Er is alle aanleiding toe om te praten met Linde Torenvliet zoals zij voluit heet. Maar haar naam, als je er wil zoeken, schrijf je anders. Maar dat is met hoofdletters L-N-D-E. En dat klopt volgens mij, toch? Linde? Yes, dat weten we wel. Ja, even over jou. Want uh, ik heb even een beetje zitten kijken en zitten neuzen. Maar je bent toch op vrij jonge leeftijd... ...ben je toch ook een, een dame van de wereld geworden? Ja, een zevende of zo. Ja, ja. Vijf. Ja. Naar, uh, naar Milaan was dat toen. Ja, ja waarom, uh, waarom uh, eigenlijk? Ja, dat was. Uh, ik heb, ik heb zeg maar, vanaf mijn vijftiende modellenwerk gedaan. Mm -hmm. En uh, ja, dat uh, gebeurt meer in de grote steden natuurlijk. Dus uh, toen ik zeventien was, ging ik naar, ja, naar Milaan om daar uh, te kijken hoe het modellenwereld uh, eraan toe ging. Zeg maar. Ja, wat, wat trok jou daarin aan? Uh, ja, er is nooit echt een bewuste keuze geweest eigenlijk. Mm. Ik ben op mijn vijftiende gescout en toen, um, ja, toen uh, ben ik eigenlijk zo uh, diep in gedoken. Mm. En uh, ja, als klein meisje hoor je gewoon een gewoon een, een, een, een, een, een, een, een droom na, zeg maar. ja. En uh, uh, ja, ik heb er nooit zo over nagedacht. Ik dacht gewoon, oh, model zijn, klinkt vet, Dat <lacht> moet, <ik, lacht> moet, moet ik doen? <lacht> Ja, maar uiteindelijk uh, kom je erachter dat dat toch niet helemaal jouw ding is. Uh, de pandemie helpt daar dus, dus kennelijk ook aan mee, zoals ik het uh, uit jouw verhaal heb begrepen. Uh, maar dan uh, ontdek je in feite eigenlijk opnieuw de muziek, want je hebt al in schoolbeentjes en dat soort dingen gespeeld. Ja, dat ja. Ja, was heel grappig. Ik maakte eigenlijk altijd uh, muziek. Um, als ik weer thuis was. Mm -hmm. Maar als ik op reis was, dan, dan, ja, dan maakte ik niet zoveel muziek. Ik had ook nooit mijn gitaar mee. En uh, Dus toen ik zoveel modellenwerk aan het doen was en aan het reizen was, toen ben dat eigenlijk best wel een beetje tijd geraakt. Yeah. En, um, ja. En het ja, is, het is heel interessant die wereld, maar ook wel best wel heftig. Want alles is dus ook gefocust op je uiterlijk. Ja, yeah, ja. Yeah. En je hebt vrij weinig te zeggen zelf over yeah. uh, ja, wat je wel en niet gaat doen. Dus het yeah. is heel erg soort van geleefd worden. Ja. En toen um, en toen heb ik uh, de pandemie, toen moest ik naar, uh, naar Nederlands huizen. Ja, dus, ja. Dus, dus in feite heb jij gezegd, ja, ik wil toch een beetje de regie over mijn eigen leven hebben in dat opzicht. Ja, ja, ja zeker. Tenminste, daar kwam ik toen wel achter van, van dat, dat is eigenlijk veel fijner. En uh, dan hou je ook veel, ook veel meer voldoening uit het leven of zo als je het zelfs. Uh, ja. Dat zelf Ja, dat vind ik dan ook opvallend dat je dat, dat je daar op vrij jonge leeftijd dan achter komt. Ja, maar ja, als je al drie, vier, vijf jaar uh, werkt, dat, ja, je groeit gewoon heel snel op als ja. je moderne werk doet. Ja. Je woont heel vroeg op jezelf en het is best een harde wereld. Mm. En je moet ook, um, je komt best wel veel uh, ja, noem je dat, challenges tegen waar je dan op jonge leeftijd al mee moet dieren. Ja. Dat heeft, dat, ja, ja, ik denk dat we je automatisch een beetje snel opgesteld dan. Ja, dan even over, over jou als muzikant. Want op een gegeven moment duikt jouw naam op. Ja, je hebt natuurlijk ook in die voorrondes van de Zonneprijs meegedaan. En dan sta je ook in de finale. Maar even over het fenomeen Zonneprijs. Hoe ben jij daarin terechtgekomen in dat hele verhaal? Nou, eigenlijk gewoon op internet tegengekomen dat er zoiets bestond. En yeah. toen dacht ik, nou, waarom geef ik mijn uh, band hier niet voor op? Want um, ik had, zeg maar, net een soort band bij elkaar gesprokkeld. En toen dacht ik, ik wil een keer live spelen op dat grotere podium mm. En um, ik denk dat er eigenlijk een vriend van mij hierover had verteld. En toen had ik mezelf gewoon aangemeld. Maar ik dacht eigenlijk dat ik niet geselecteerd zou worden. Um, maar dat heeft best goed uitgepakt. Yeah. Ja, dat weten we, want je bent uiteindelijk in de finale terechtgekomen. Ja. Waar, ja, misschien denk ik al een beetje de uitslag al een beetje bepaald was. Omdat Hikpi daar natuurlijk ook als finaliste... Concurrent ja. natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk wel een ervaring uh, die je meemaakt. Uh, wat, uh, wat heb jij daaruit uh, uh, weten te halen, uit die ervaring om in de finale... van een zonneprijs en dus ook in de grote zaal van Paradiso te mogen staan? Nou, dat eigenlijk, dat we in de grote zaal van Paradiso <laughs> mogen spelen, dat was, uh, dat was voor mij helemaal de winst. Het ging ja. helemaal niet vanuit dat er nog een schepje bovenop kon. Ja. Maar, uh, in eerste instantie was het al de winst om in het zonnehuis te spelen, want ja. dat was eigenlijk al heel gaaf. Ja. Want ik had daarvoor nog nooit in zo'n groot podium uh, gestaan. Ja. En toen we daar hadden gewonnen, toen dacht ik ineens van... Oh, we ja. <lacht> moet weer een bij de spelen. Ik ja. weet niet hoe we dat gaan doen. Ja, uh, Dan uh, over, hey, over jouw muziek. Want ja, uh, schoolbands, uh, daar heb je natuurlijk in uh, gezeten. Maar heb jij uiteindelijk dan toch nog iets van... een muzikale opleiding of achtergrond dan nog uh, gehad... als het gaat om opleidingen doen? Of heb je het je gewoon zelf aangeleerd? Uh, nou, ik heb... Ik, uh, ik kom dus uit een klein dorpje en daar was een soort van zwembadzaal. Uh, ja. ja. <laughs> daar was nog een soort van, uh, ja, hoe zeg je dat? Een, een soort van ruimte daarachter. Ja. Daar, daar, daar werd muziek gegeven één keer in de week. Ja, ja. Als ja. ik me goed herinner. En uh, ja, daar ging ik gewoon één keer per week naar gitaren. Ja. En uh, dat heb ik tot mijn twaalfde of zo gedaan, denk ik. Ja. En dat stelde niet per se heel veel voor, maar ik heb daar wel. Uh, uh, ja, de basis geleerd. Akkoorden en zo. Ja. Maar ik was ook niet heel uh, fanatiek met oefenen thuis en dat soort dingen. Ja. Maar uh, ja, daar heb ik daarna mezelf eigenlijk wel uh, aangeleerd, denk ik. Ja. Ja. Uh, nu heb je uh, toch al he, wat, wat mensen in de muziek uh, weten te ontmoeten, want anders... Zou je niet met een complete band ook uh, bij de finale hebben gestaan bij, uh, bij de zonneprijs. Uh, maar werkt dat dan zo? Dus als jij op een gegeven moment dan toch gaat uh, muziek maken... en je gaat uh, bijvoorbeeld ergens spelen in Amsterdam... dat er dan uh, mensen zeggen, nou, hé, hey, eigenlijk wel leuk. Uh, kunnen wij met je meespelen? Gaat het, uh, werkt dat dan zo? Uh, nou, het was eigenlijk meer... toen ik in Amsterdam ging wonen, uh, ben ik langzaam een beetje... Uh, uit mijn schuld gaan kruipen, zeg maar. Want ik had heel veel liedjes op de plank liggen, hè? Maar ja. niemand, was, uh, niemand mocht ze horen, zeg maar. Ja. Was dat een soort van schaamte of wat dan ook? Of uh, verlegenheid? Oh, ik denk, ja, verlegenheid, denk ik. En ik, en ik denk dat het wel best wel kwetsbaar is om je eigen liedjes hmm. uh, live van mensen te spelen. Dus ik weet niet of ik helemaal klaar voor was om dan, zeg maar, uh, mensen hun feedback te horen. Of, ja, ja. of om dat gevoel te delen. Ik weet niet precies wat het was, maar ja, ik ik ben niet echt een, een iemand die van nature heel makkelijk op het podium staat. Ik heb mezelf dat echt moeten aanleren. Mm. En toen ben ik op een gegeven moment gewoon uh, ook weer gepusht door iemand... om een keer aan een open mic mee te doen. Yeah. Dat is echt doodeng. <laughs> <laughs> um, en toen uh, heb ik eigenlijk via die open mic zien mensen ontmoet... en dus het balletje een beetje gaan rollen. Mm. En toen werd ik weer eens gevraagd voor een leuke... Uh, Concert in een cafeetje in Amsterdam. en uh, ja, zo, zo liep dat een beetje door. En daar heb ik dus ook mijn uh, producer uh, ontmoet. Ja. En daar werk ik nu nog steeds mee samen. Ja, en uh, ja, uh, dan wordt er... Hè, want morgen uh, verschijnt dan Sunflowers. Uh, op de 25e uh, ga je spelen in de Cynetol. Um, maar er wordt ook gesproken over een debuutalbum. Heb je ook al een titel voor, de, voor dat debuutalbum? Nou, daar zeg ik nog even niks over. <laughs> dat, dat is nog het beste bewaarde geheim van Linde Torenvliet... zoals jij helemaal voluit heet. Ja. ja. Um, ik kan wel beloven en zeggen dat er meer singles aankomen. Ja. Uh, deze zomer al wel. Ja. Maar over het album wil ik nog even niks beloven. Dat is ook een beetje... Dat laat ik nog een beetje op de beloof. Ja. Maar uh, ja... Die is er wel in de maak. Al heel lang. Ja. Die, uh, die gaat er komen. Ja, en Sunflowers, mm, om het een beetje richting afsluiting toe te gaan werken, uh, waar gaat het over? Ja, Sunflowers: het um, gaat eigenlijk over transformatie, over persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. um, ja, het, het gaat ook over het begin van mij als artiest, denk ik. Want het gaat ook heel erg over de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt uh, als muzikant En ik denk vooral uh, de zelfverzekerheid die ik op heb gebouwd om ja, mijn muziek en mezelf te laten zien. En, uh, en dat, je, dat ik gewoon naar streef om zeg maar, dezelfde, nee, de, de beste versie van mezelf te zijn. Ja. En uh, er komt heel veel verandering natuurlijk bij kijken en zelfontdekking. En ja, ik eigenlijk een beetje vallen en opstaan. Um, en uh, dat is eigenlijk altijd wat ik met het liedje probeer te omschrijven, dat gevoel. Ja, en de, er zit nog iets bijzonders aan. Want het is een van je eerste liedjes die je schreef. Maar je wist toen eigenlijk al van: dit moet dan maar mijn eerste single worden. Ja, dat is eigenlijk altijd wel een beetje het gevoel of zo. En uh, dat heb ik eigenlijk wel aangehouden ook over de jaren heen. Mm. Um, ja, anderhalf jaar geleden of een jaar geleden heb ik een tatoeage gezet van Twee zonnebloemen, uh, En ik heb ook wel eens. Um, Zonnebloemzaadjes overal geplant. En het is eigenlijk een soort symbool geworden voor, uh, voor de, ja, mijn muziek. Ja. Dat moest wel gewoon mijn eerste single worden dan. Ja. Uh, dan de afsluitende vraag: waar is Linde te vinden op het wereldwijde web? Uh, nou, je kan me volgen op Instagram. Mm -hmm. uh, dat is lnde uh, L N D E Linde. Ja. En uh, bij ja, daar heb ik een website, lnbemusic.com. Ja. -music ja. <laughs> en ik ben natuurlijk op Spotify te beluisteren van het morgen. Dus dat? Ja, daar heb ik heel veel zin nu vooral. Oké, dan gaan wij de single laten horen. Het zou bijna zomaar kunnen dat we hier um, in de nabije toekomst heel veel van gaan horen. Want uh, dit vond ik al overdonderend debuut van deze Linde. Uh, die morgen met haar single komt Sunflowers. Kijk het morgen maar naar, uh, want uh, daar heb ik al het uh, nodige over geschreven inmiddels. En dat moet alleen nog geplaatst worden op een website. Over websites gesproken, want uh, ja...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 Uh, en met twee uh, beste releases op zak uh, moeten ze toch al wel een beetje in Hilvers, een heel beetje gaan wakker worden, denk ik eerlijk gezegd. Ja, dat denk ik ook. <laughs> <laughs> um, goed, uh, allereerst, uh, dit is totaal anders dan vorig jaar met, uh, met Saai Hollywood. Want nu uh, is het een beetje de pen, de vulpen die je zelf naar je eigen hand uh, kon zetten, denk ik, of niet? Ja, nu is het echt van mij.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 hoeft toch ook niet? Dat als ze jou vragen voor je stem, dat is natuurlijk al heel wat natuurlijk. Ja. Ja? <laughs> ja. Uh, maar uh, zijn er ook nog andere muzikanten die zeggen: Nou, die Gerard aan die moeten we hebben? Uh. Weet je dat? Voor zover jij dat weet of niet? Of is Niels nou ja, je echt een enige moeten zeggen? Ja, <laughs> Ja. een beetje een beetje een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 Ja, nou ja. ja, het is geen grootspraak, mensen. dat uh, gaat wel gebeuren, denk ik eerlijk gezegd. Als ik uh, zo luister naar dit uh, verhaal, moet dat wel goed komen. Ik uh, vond het uh, reuze leuk dat jullie hier uh, geweest zijn. Uh, dus ja, dank jullie wel. Ah, ja. Ja. Uh, dat waren ze. We gaan nog even wat, uh, wat nummers laten horen: uh, Sonic Wip. Een band uh, die ook uh, met de regelmaat van de klok met nieuw werk komt. En dit hebben ze gisteren uitgebracht. Uh, nee, sterker nog, vandaag. En het nummer dat heet Blue Skies. I can't remember the last time we have spoken about the weather. Blue skies wherever I go. No planes, no clouds, everything. And I don't know why Met Blushing Over Nothing. En Sonic Wip hoorde je daarvoor met uh, Blue Skies. En dit is de band die wij volgende week hier in de studio hebben. Lorem Ipsum met Spooky Song. Er zit hier een kinderpianotje op. Dat is een bedenksel van Blanco geweest. Spooky tong van uh, Lorem Ipsum. En dan de laatste. Dat is uh, van een band uit Horen. En dat is Westone met de call. En volgende week is er weer een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Dan weet jij dat ook alweer, Leon. Dat, uh, dat het een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Kan je alvast uh, invullen bij de samenvatting voor volgende week. Dag hoor!